Wordt in 2177 vergemakkelijkt door dectors. grote geheugens die via een op het hoofd geklemde band op de hersens worden aangesloten. Werkelijk beheerst wordt het leven in 2177 echter door het ringprincipe. Een methode ontwikkeld om veroudering tegen te gaan, waarbij mensen om de 20 jaar, en elke 20 jaar is een ring, in zogenaamde ringinrichtingen worden verjongd. Nieuwe moeilijkheden. Grotere dan ooit lijkt het. Terwijl Aileen samen met David en Yasu in de zoutkloof doordringt... wordt Yukio, die was achtergebleven, ontvoerd door leden van het Zwarte Plateau. Een overval waarbij het toepvolk wordt bedreigd... en een deel van het kamp in vlammen opgaat. Al zijn de toepers wars van elke inmenging van de politie... ze zijn ook te trots om deze aanval zonder meer te laten passeren. Snel treffen ze hun eigen maatregelen. Zijn de visnetten overal klaar? Jij hebt de vlotten toch gecontroleerd? De netten zijn aan de vlotten bevestigd, ja. Nog steeds twijfels? Ik geloof nooit dat het werkt. Waarom niet? Zodra die sloepen naar het ruimteschip terugkeren... stijgen wij op en vliegen laag over het zandhang. Golf na golf. Luchtvlotten met netten ertussen. Haha, ik wil de commandant nog zien die probeert op te stijgen... als er een paar tonnen netten over zijn schip geworpen wordt. Eileen en de kinderen kunnen aan de bende ontkomen. Een oude man wijst ze een vluchtroute tussen de zoutblokken... waarbij ze dal passeren waar het vijandelijke ruimteschip staat opgesteld. David probeert zijn vader te bevrijden. De poging zelf lukt, maar dan haalt Yazoo weer een streek aan. Ze gooien een borden met eten op de grond. Dat er geeft er een over. Yukio. Yukio, dat je er bent. Ja, ik begrijp het niet. Ineens was David daar. opschieten. Niet blijven plakken. Wat doen ze toch met hun eten? Oh, God, kijk nou eens. Boven de soldaten op dat zout. Oh, nee. ja zo... Houd ze nooit zee ze verraden ons allemaal! We moeten hem we helpen! Moet dan zelf, helpen. Ja, maar waar moeten we heen? Weet u nog een geheime weg? Bedenken. schiet op! Zo snel ja, gaat het niet met dat oude hoofd van me. Maar u wilde zelf oud zijn en dan ziet u hoe lastig dat is. We hebben de tijd. We hebben geen tijd. Ik heb Jullie niet gevraagd om hier te komen. Het begint nou niet opnieuw. Ik wilde maar rust. Ze komen hierheen. Mijn nee, welverdiende rust. Het is een kwestie van seconden. Ja, er is nog een kleine kans, maar. Hoort dan, hoort dan! Ze komen naar ons toe. Er alles zo water achter ons aan. Help. Oh, daar is ze. Kom, Yasuo. Ja, Dat stomme kind. Waar moeten we heen? Ik bedoel, we zijn van u afhankelijk. Ja, kom maar hier, ja, zo. Kom maar. Eileen, Eileen, ze zijn vlakbij. Die, die flauwe slappen op. Ach, Schoenst. kind, was je dan zo bang? Oh. Ze pakte hem. Zout, kakken, kakken. Alles wat ik over had, het duurt een tijd, hoor, voor je dus er zoveel bij elkaar hè? Hoe van je los? Nou, het beter eens een daarna af en spuken. het bloed is gezicht. Die is gek. Die man de rechter gang in en tien man links. Oh, daar zijn ze. Op zij, Opzij, opzij gaan we erin. Hoe kan kappen dat? Aan. Ik bedoel, die sleuf loopt dood. Dat We moeten ons. Die Dat door. dood. Uh, wat, wat? Dat aan de Dat Daar kom ik nooit in. En, Zie nou. dat op. Ik ga voor dan die twee snaptapen. En, mm, en u kamer op. En als we helpen stoppen bij u, u de sabatie, dan schiet je. Uh. 14. Hoe is de situatie? Ik ben bang dat we meer mannen nodig hebben, kolonel. Meer mannen, 14. Ik kan het hoofdschip niet op mijn mand laten. Het, het is een doolhof, kolonel. Drijf de vluchtelingen systematisch één kant op. Kolonel, ja. het, het is erger dan een doolhof, Merkbank. Een, een doolhof blijft beperkt tot één laag... Maar, maar hier lopen de gangen ook omhoog en naar beneden. O, onze mannen zitten elkaar in de weg... glijden uit over dat griezelige gedierte. Struikelen in gaten worden bedreigd door plotselinge putten... terwijl elk slordig gestapeld zoutblok erop besluiten... een, een opening naar weer een nieuwe sleuf kan betekenen. En dan dat, dat witte zout reflecteert het licht van onze lampen. Het, het is een... Geestenwereld is daar binnen. Je, je verwacht uit het wit opduikende gestalte Elke schaduw is onverklaarbaar. Bijna hadden mannen op elkaar geschoten. Het, het is om gek te worden. Geen paniek. Nee, nee. En spreek het spreekt tegen mij op de voorgeschreven wijze. Ja, kolonel. Precisie en systematiek. Ja, kolonel. Precisie en systematiek zijn de jaren door de kracht van het zwarte plateau gebleken. Ja, kolonel. En voor elke man in ons leger persoonlijk de basis voor zijn zelfbeheersing. Ja, kolonel. Zijn de manschappen voorzien van de nodige apparatuur? Kolonel, Antwoord. Ik verhaal het niet op mij, maar... Nee, ik ben bang, kolonel. Zeg op, man. De mannen waren razend om een bedorven maaltijd. Als u dat gedierte in hun sla had gezien... ze, ze stortten zich zonder daarbij na te denken op het scheldende kind. Ja, een voor de hand liggende afleiding manuiveren. Blijft de vraag... A. Hoe wist Kurisawa Yukio dat hij ontzet zou worden? En B. Hoe stond Kurisawa Yukio in verbinding met zijn ontzetters? Hij was door onze technisch expert in verbindingsapparatuur gefouilleerd. Ja, kolonel. Ja, wat sta je hier nog? Uw Orders, kolonel. Roep de manschappen terug. Hergroeperen en opdelen in een en van vijf: lichte bewapening. Ieder 30 verklikkers om achter te laten in de gangen die al bezocht zijn, dan kunnen de ontsnapten daar niet mee passeren. En voorzie mannen van warmtedetectors: de warmtesporen moeten nog in de gang hangen. Geen bedenkingen meer, afsluiter. De ruimtesloepen vertonen zich niet. Nu is het moment om aan te vallen. Nu, voor het grote schip opstijgen. Wij kunnen nog terug. Jij bent bang voor de verantwoording. Ja, dat ben ik. Ik ook, afsluiter. Maar we gaan door. Ja. Bericht aan iedereen. Alleen antwoorden als er wat mis is. Ja? Goed. Is iedereen klaar? Iedereen? Ja dus. Daar gaat hij. Langzaam opstijgen tot één meter van de grond. Tot zo gaat het. Een meter erbovenop. Hangen alle netten goed. Zo te zien wel. Langzinnig trouwens het gezicht van die immense gordijnen tussen de vlotten. Ik wil het van de vlootbestuur zelf horen. In orde. Mooi. Omhoog naar drie meter. De grote toe. Ik hang een beetje schreeuwen. Ik zie het, Pablo. Volgens mij een paar graden naar links en iets naar voren. Valt die rare plooi uit het net. Ja. Uh, yeah. uh, yeah. Mooi. Niemand verder iets? Nee. Omhoog naar 10 meter dan. Onze aanvalshoogte. Wat een vloot. Controleer de netten voor de laatste keer. Check alles nog een keer na. Wees er zeker van dat je machine perfect werkt. Hier is alles oké. Okay. Iedereen weet wanneer hij de netten moet loslaten. Op de afgesproken afstand voor het doel. Anders zeilen de netten over het schip heen. Goed. Ik geef vijf tellen dan schakelen we allemaal over op versnelling vier. Vijf. Vier. Drie. Twee. 1. Nul. En vooruit! We zullen ze afstrijden. We zullen ze laten zien dat we onze tenten niet laten verbranden en onze mensen niet laten bedreigen. Wat is het stil? Ik hoor ze niet meer. Het lijkt of ze ah, teruggegaan zijn. Ja. Ik, ik kan me niet verroeren. Ja, jij zit toch steeds klam, hè Vette? Nou, ik vind het ook nauw, hoor. Het is zo benauwd. En waar ik zweet lijkt het of mijn huid gaat branden. De schaven omdat mijn rug en knieën steken. Er is zout ingekomen. Ik bedoel, dat veroorzaakt dat onaangename gevoel. Als het nog maar licht was. Dat zien ze. Dat donker om me heen maakt het erger. Oh, ik voel het zout onder mijn vingers vergruizelen. Ik, ik kan niet zien hoe erg het is. is maar... Het is of die laatste beschermende rand centimeter voor centimeter wegbrokkelt. En, en dan gebeurt het. Nee. Oh, jokio jokio oh, het hele gewicht... Ik weet het zeker, ik voel het. Haal me eruit, Joekio. Al oh, die meters zout boven me, ze, ze zijn losgekomen. Ze drukken op mijn rug. Oh, je het zout dan niet kraken? De blokken persen zich omlaag. Ik, ik wil licht, ik wil zien wat er gebeurt. Dan zien ze ons. jullie dan niks? Voelen jullie het dan niet op je drukken? Iedereen zit tegen me aan. Ik, ik krijg geen lucht meer. Eileen, beheers je. Ik bedoel, als jij je laat gaan, kun je van de kinderen niet verwachten dat... dat... Oh, ik stik, Joekio, ik stik. Ik heb geen lucht meer. Oh, ik heb... Jukie, oh, mijn rug wordt ingedrukt. Jukio, oh, ik krijg geen adem. Oh, ja. Je zou stil oh. naar binnen. Ik, ik moet... Ik wil lucht. Hoi oh, je lucht. Oh. Help, oh, Help me weg. Dat Help. Help dan. We kunnen hier niet blijven. Dan, dan liepen ze net. Help, Help dan toch. Help dan Kruip naar voren, Eileen. Ik kan niet, ik kan me niet bewegen. Ik hebt je kruiltje overal. Ik trek je wel. Tegelijk, David. Oh. Ja. Ik doe. Ja, kom. Ja, ja. hier, hier wordt ja. het oh. Oh. oh, het gewicht is van mijn rug. Au. Je kan nog niet over oh. Ik hoor niks. Ook in de verte niet. Ik hou het niet. Ik moet het vrij kunnen bewegen. Er wordt er maar op, opwaard. Ja. Nog een paar meter. Daar is het gegaan. Oh. Kom op. Belk, hier. Ja, daar. ja, tuurlijk. Oh, oh dat begint het weer. Even overlaag. Kom in Kom dan, we staan hier. Hier rechtop. Echt? Ja. Het waait hier. Oh. Oh. Oh, laat me hier even leunen. Ja. het is goed om je weer even te kunnen uitrekken. Hè? Uh. We zijn hier in een grote. Grondig... Oh. Hier komen ze zeker terug oh, oh. Ik heb zin om te fluiten Sta vlak achter je, probeer het eens Oh god, snapper Loop mee, stop Au, oh, je loopt expres tegen me heb ik je de gaten moeten houden Hierin, oh. het is smal, maar hoog Nee, nee, ik durf niet Ik wil Want... niet weer klem raken Kom er meteen achterbij We moeten een paar bochten om uh. Dat ze eens wat zien Gaat het? Ha. Ja, hou mijn hand vast is het erin Ja. Nou. vooral Goed vasthouden in de bochten. Anders schuif je een verkeerde spleet. In. Ja. Wacht eens even. Ik, ik geloof dat ik wat hoor. Stil. Doorgaan. Nog even. Hoi. Oh. Licht. Ja. Ja. Kom maar. We zijn er. Een open stuk. Ik kan mijn armen weer spreken. En boven mijn hoofd. De hemel. Alleen een vierkantje. Haha, oh. verzeker, De tikker kan oh. het niet meer oh. Het voelt bij zijn plek vredig. Oh. We zouden hier op zitten. Papa? <laughs> <laughs> joh. <Okay. laughs> Papa, wat is er? Je wordt toch ook niet gek? Die, die kolonel. Wat kolonel? Het opperhoofd van die bende. Ik bedoel, die wordt kolonel genoemd. Weet je wat hij zei? Hij kwam op hem af, ik zat op een blok en ik zag aan zijn gezicht dat het de bedoeling was om me uit te lokken zodat hij me opnieuw zou laten gaan. Maar wat zei hij nou? Eerst keek hij me spottend aan. <hug> De patrouilles zijn terug, Kurisawa Yukio. Een half uur maaltijd en ze gaan er weer op uit. <coughs> Binnen het uur ben je weer verenigd met Cleaver Arlene en je zoon. Maar dat is toch een prettig vooruitzicht. Je hebt ze nog niet. Ja. <laughs> ze vertrouwen op het donker. Maar met onze instrumenten vang je iemand in het duisteren nog makkelijker dan overdag. Infrarood natuurlijk. Oh ja, ook dat. En nu het donker wordt en het zout overal afkoelt wordt het ook makkelijk de lichaamstemperatuur van de vluchtelingen te peilen. Je hebt ze nog niet. Je hebt ze nog niet, zei ik. Je hebt ze nog niet. Ik hield me groot. Ik zag geen enkele uitweg meer. En nou zijn we toch binnen het uur met elkaar verenigd. Oh, ja. ja, maar wel op een andere manier dan hij bedoelde. Het lukt. Iedereen ligt uitstekend op koers. Eerst op oppertoe. Hallo. Hallo. Hallo. Rolten op de voorste lijn. Is het dal al in zicht? We vliegen er recht op aan. De schaduw in de zout is duidelijk. Ja, daar. Pablo, Pablo, denk onder goede afstand. Zodra je dit schip ziet werpen, ervoor. Niet als je nog boven bent, hè? Ervoor. Daar is het schip. Ja. Los. Los toch. Los, zeg ik je, los. Is al gebeurd. Kijk, ze zeiden omlaag. En net fout dubbel. De anderen spreiden zich goed. Ik zag ze rennen en duiken. Nou, wij. Attentie, attentie. Tweede lijn. Daar is het dal. We gaan er recht over. Afsluiter. Let op onze visnetten. Kijk, ze rennen. Het ruimteschip. En daar ga je. Los. Los. Ze zijn al los. Ja. Ja, ze je zich. Een paar netjes zijn te ver gekomen. De snoepen zijn ook bedekt. We zijn al voorbij. Er waren stukken afgebroken. Dat zag ik. Ik weet het zeker. We zien wat de derde en vierde lijn doen. Achterom. Kijk, dan, daar gaan we netten van onze derde vallen. 15. Trek me overeind als dat donker wordt. Goed zo'n helk. Ik, ik ben bang dat het niet lukt. Ik sta nog. Ik kan ik, ik kan geen wind onder die massa. Ik, ik kom niet los. Waarom niet? Ik, ik kan het eind van het net niet vinden. Snijd dan stuk met je lezen, idioot. Jij kunt nog bij je wapen uit. Kolonel! Kolonel, er komen nieuwe luchtboten aan. Weer met visnetten tussen zich in. Schiet op. Snij je los voor ze hier zijn. Kijk uit waar je ligt! Ik ben los. Kom hier. Sta daar niet. Ja, kolonel. Nee, tot zijn maximum. Snij plaktaf. Die netten roken in mijn gezicht. Daar, laat me zeek! Zo is het genoeg. Weg met die troep. Kijk maar eruit. Oh, kolonel, ons schip helemaal betolven. Waarom wordt er niet geschoten? Het bovengeschut is intact. Niemand gaf het bevel. Vuur omhoog! Vuur, beveelt de kolonel! Daar zijn ze! En maak me los, de... Dus ze laten hun netten vallen! Indekking! En schiet nou! Ik smeek je vuur! De netten! Vuur! Vuur dan toch We hebben de moderne wapens. maar laten ons niet voor gek zitten door die dekkende barbaren. Schiet tenminste één kogel raak! Ik zag het gebeuren. Een lading netten raakte het kanon midden op de loop, juist toen het schoot. We troffen even onze eigen sloepen. Nee, Slaam je oh, oh, oh, ah. oh, oh, oh. ah. ah, Dit is nog geen flauute. Je kan nog niks doen. Ssss, steltel! Hoort u iets? Die kegels zijn maar om de gang. je hier en Bevelen hoorden hem allemaal mondhouden. Er zijn een paar mannen blijven staan. Hoe weet je. Ik, ik bedoel, met mijn oor. Kijk van de grond. Goeie goede plek, wacht. Ja, ik kan ze verstaan. Wat? Sssh, bukje ook. Oh, maar. ik weet het zeker. Sergeant, de naald sloeg uit. Eh, wat een wonder. Hier draaft iedereen langs. Nee, bij deze sleuf. Het is hond. Smaller hè. Dat is een nauw. Maar wordt misschien verderop breder. En, en kijk eens, kijk eens. Als ik de vector erin hou, de naald slaat uit. Het signaal voor terugtrekken. Terugtrekken? En onmiddellijk terug naar het schip. Ja, maar een aansvlaat uit. Hoe ziet het? Een aansvlaat uit. Een bevel gaat voor alles. Wat doen ze? Nou, op lopen weg. Ik kreeg de indruk dat het een algemene orde betreft. Ik kan eindelijk fluiten? Doet je kop. Het is verstandiger om ons nog een tijdje rustig te houden. Jullie zijn alleen maar onaardig. Mensen zijn aardig tegen jou als jij aardig tegen aardige mensen bent. Helemaal niet waar. Mensen zijn alleen aardig als je ze dwingt om aardig te zijn. Je hebt ongelijk, ja, zo. Niemand houdt ervan om gedwongen te worden. Moet jij je er ook weer mee bemoeien, vetten? Nee. Je had ons bijna verraaien toen dus je zo te schreeuwen. Nou, hou op. Ik, ik bedoel, dit is allemaal mensen. het moment voor dergelijke harrewaar. Zoals het trouwens steeds zonde is om je kostbare tijd met zinloos gebekvecht te verdoen. Ja. Hm. Nou, kunnen we nog niet verder? Ik hoor nog steeds lopen. Het is beter om te wachten tot de aftocht volledig is. Nou, laten we niet blijven staan. Nee, nee. Het is zo. We kunnen beter gaan zitten. Zo. In, in één ding had ja zoveel o, zo wel gelijk. Oh Zo. Nou, wil je het snappen? Het was gevaarlijk dat ik me zo liet gaan. Niet alleen omdat ik op die manier onze schuilplaats had kunnen verraden... maar ook omdat ik met mijn angst jury had kunnen aansteken. Mensen houden in moeilijke omstandigheden stand... als ze een gezamenlijk gevoel blijven vasthouden. Als ze samen moedig blijven, blijven hopen. Toen ik mijn paniek niet kon tegenhouden... had die angst in ons allemaal wel naar buiten kunnen komen... Ik ben blij dat jij aan mijn handen trok, David... en dat zo gewoon doorging met kakkelakken zoeken. Ja, hoe kwam je nou zo bang? Ik ben wel bang voor die kielers, maar dat gangetje... je, dan kon me niks schelen. Wil je misschien bang van veel vet? Omdat het zo ja, dit, aan je trilt? Bedoel... zo, dat is voor de eerste keer dat je me een echte vraag stelt. Zonder dat je me probeert te pesten. Nou, ik wil het graag weten. Meestal raak ik niet zo gauw in paniek, geloof ik. Maar ah, er zijn wel dingen waar ik bang voor ben hoor. Ik heb in dat lange leven van me ook vaak genoeg het gevoel gehad alsof achter elk oor een gifslang aan mijn slagade zat te likken. Ja. Maar dan kon ik toch altijd kalm blijven. Alleen als ik, als ik opgesloten word, ingesloten van alle kanten, zodat bewegen onmogelijk is, je het zweet niet uit je ogen kunt vegen, dan kan ik de angst niet tegenhouden. Ik ben nooit opgesloten. Zij hebben me nooit vastgehouden. Het is een angst die mijn moeder me heeft meegegeven. Mijn moeder? Mijn moeder, ja. Dat is een tijd geleden, 197 jaar. Het is geloof ik een gevolg van de verhalen die zij vertelde. Over haar angst. Voor opsluiting met zoveel mensen om je heen dat je geen hand kan verroeren. Ja, ik ben in de gevangenis geboren. 197 jaar geleden in de gevangenis van Washington. Was je moeder dan een dief? Nee. Wat deed ze dan opgesloten in die gevangenis? Ze demonstreerde altijd. Ook als ze in verwachting was, omdat ze demonstreren belangrijk vond. Al dachten te weinig mensen er toen zo over. Ze demonstreerde tegen oorlog en legers en tegen de industrie die wapens maakte. En tegen de honger en martelingen. En ze was voor een maatschappij waar iedereen gelijke kansen zou hebben. Iedereen. Nou, dan wilde ze het al precies zoals als laten het bedacht heeft. Oh, nee, David. Nee. Mijn moeder was juist veel minder precies... Wat Tombo doordacht alles beter. Hij had argumenten voor zijn theorieën, bewees ze soms. Daarmee overtuigde hij de mensen. Hij zei niet alleen wat goed zou zijn, hij wees ook de oplossingen aan. <laughs> Mijn moeder was eigenlijk heel simpel in de gedachten. Die wilde gewoon geen rijke onderdrukkers, geen ongelijkheid... ...geen grote oorlog uitlokkende legers, maar gewoon geluk en rechtvaardigheid. Nou, en toch kwam ze in de gevangenis. ja. Ja, dat gebeurde soms bij demonstraties. Dan wilden sommige auto's niet stoppen voor de stoet, geloof ik. En die reden dan door en dan ontstonden er vechtpartijen. Of de politie wilde geen demonstratie en begon op de mensen in te slaan. Of sommige demonstranten waren zo wanhopig dat ze zelf begonnen te vechten. En dan werden er lukraak mensen opgepakt. Mijn moeder ook? Mijn moeder ook, ja. Ach ja. Ze werd samen met een grote pluk mensen in een tralihok gedreven. Zoveel dat je er alleen nog maar kon staan... Ze konden armen nauwelijks bewegen. En als iemand maar draaide, stoten die in haar buik. Ze kregen het steeds benauwder. De weeën begonnen al en de mensen om hen waarschuwden de bewakers. Maar er kwamen telkens weer nieuwe demonstranten binnen. Want het was een echte massademonstratie die aan de gang was. Ten slotte schreeuwde iedereen om een dokter. En dat was heel goed bedoeld. Maar mijn moeder dacht dat ze gek werd van het geschreeuw, de hitte en het gedrang. Ze kon niet eens flauw vallen. Er was geen plaats voor. Ze hebben er met z'n allen vastgehouden. Maar omdat er overal geschreeuwd werd, dacht de politie dat dit ook aanstellerij was. Ja, of misschien zeiden ze dat achteraf ook alleen maar. Hoe dan ook, er kwam pas een dokter toen ik al twee uur geboren was. Die volgelingen van het Zwarte Plateau-ideaal stammen met hun mentaliteit nog regelrecht uit die periode. Ik hoor ze niet meer. Volgens mij kunnen we verder. Tien man. Drie... Zes, zeven, negen, tien, ja. Jullie snijden de netten over het schipstuk. Voorzichtig met beschadigde stabilisatiepunten. Geen laser mag de huid van het schip raken. Uh, jullie vijven, bevrijd die kerels die onder de netten liggen. En breng ze bij, we hebben ze nodig. De rest, breng licht geschut naar buiten. Zorg dat we bij een volgende aanval een massale afweer gereed hebben. Permitteer, kolonel. 14, wat is je probleem? Te weinig mankracht, kolonel. Ik ben bang dat we het vrijmaken van het schip met tien man niet klaar het is het uiterste wat ik kan missen. Denk aan het motto van mp Wanneer aan een van mijn mannen het onmogelijke gevraagd wordt... aarzelt hij niet? Nee, dan doet hij meer dan het onmogelijke. Leven, mp De rest is aan de wapens nodig. Dit keer hebben die decadente barbaren hun achterlijkheid... in hun eigen vrucht kunnen uitbuiten. En volgend maal zullen ze ons niet overrompelen. Met elke man aan het geschut schiet ik ze als houtduiven de lucht uit. Hoor wel. Ja, sergeant. Oproep voor thuisbasis, mp zelf. Ook dat nog. Ook dat nog. U laat geen nieuwe netten aanstrepen, heer Snopperdoek. Nee, afsluiten. Daar is de verrassing af. De eerste keer rekenden ze niet op ons. Dezelfde grap nog eens uithalen is zelfmoord. Nou worden we verwacht. Het schip is gehavend, maar het is niet onherstelbaar beschadigd. Dat weet ik. Als ze hard werken, kunnen ze binnen een paar uur mee opstijgen. Ze hebben mensen voor de bewaking nodig... Ze zullen een tweede aanval verwachten! Zelfs dan. Als ze vannacht op halve kracht doorwerken, zijn ze vroeg in de ochtend klaar. Ah ja? En is het schip eenmaal in de lucht, dan kunnen we er niet tegenop. Dan zijn we aan het geweld van hun wapens overgeleverd. Tenzij. tenzij we ze nog eens tegenhouden! Onmogelijk. Ze verwachten ons nu. Nee, ze rekenen op visnetten en luchtvlotten. Ja, maar wat anders? Zoutnaalden, afsluiter, zoutnaalden! De werktuigen die we gebruiken als we in destillatieketels op bijzonder harde zoutkoeken stuiten. Zoutnaalden? Zoutnaalden, ja. Zie je de grap? Zij weten niet wat zoutnaalden zijn. Op de buitenwereld hebben ze nooit met zout te kampen. Hier op aarde zijn ze speciaal voor de zoutvolken ontworpen... om het schoonmaken van de destillatieketels te vergemakkelijken. Zoutnaalden? Ja, zoutnaalden. Trillingen door het zout jagen... zodat de wanden van het dal in zoutkorrels uit elkaar vallen. Zie je het voor je? Ja, dat wordt een zoutverschuiving. Voor ze zich uitgegraven hebben, zijn wij weer een dag verder. Zeg, oppertroep, er is iets geks. Ja, ja, Pablo, wat is er? Nou, we houden van hier het dals een beetje in het oog. Ja? Er staat rook uit op. Staat het schip in brand? Nee, het zijn beetjes rook. Telkens een wolkje. Grotere en kleinere wolkjes. Je zou zeggen dat ze aan het zijnde zijn. Ja, naar nou, ons dan. Wacht, wacht, ik kom zelf kijken. Ik wil weten wat dat betekent. Dus dat is de plaats. Ja. Ik heb mevrouw en dat grut er al, al over ingelegd. De basis van een stelletje onder Ze gebruiken die grot al, ja, maar ze hebben geen idee ja, ik hun dus door het zout heb afgelopen. En van hier af brengt u ons in veiligheid. Nee, hier houdt mijn taak op. Wat bedoelt u? Ik heb u mij de mogelijkheden gebracht, waar of niet? Je hebt hier alles: water, een verbinding met de open zee, kunstkieuwen van de modernste soort. Hoef je zelfs in de diepte je kwijt niet te houden. Ik praat, ik praat onder water. Nou ja, werkt op trillingen. Je praat gewoon in je masker. Je buldoggersnoet is ruim genoeg. En als je je gezicht nog maar steeds naar de kunstkiewe laat wijzen van degene waarmee je praat... worden de trillingen bij de ontvanger weer opgepakt Ja, naar de koptelefoon gelijk. Ja, zulke die gebruiken we in meer op Ganimedes niet. Nou, je ziet. Verder liggen dan. De... Motoren om op je rug te gespen. En als je je onveilig mag voelen, dan kun je altijd een setje harpoenen meenemen. Ik geloof niet dat u het begrijpt. We kennen de oceanen op aarde niet. We weten niets van de beesten als die hier ha, Maak je niet de sappel over haaien. Ha, zo ouderwets. Alle kunstkiewen hebben een automatische afweer ingebouwd. Het oh. lijkt me dat de stromingen een groter gevaar vormen. We zijn totaal niet met de plaatselijke condities bekend. Oh, je hebt een kind toch bij, hè? die meid. Dat is een toeper. Nou, ik heb gehoord, worden die onder water geboren? Ja, worden wij van het stomme kind afhankelijk? Nou, kom nou. Dat is een gekke grap. Maar waarom gaat u zelf niet mee? Omdat ik me niet in jullie bewoonde wereld ga wagen. Binnen de kortste keer heb je er iemand die medelijden. krijgt met mijn ziektebeeld, die me zal proberen te overtuigen. Als jullie dat zelf al niet gaan doen. En als ik niet mee ben, dan zal zo'n eentje op ingrijpen aandringen. Oud worden, dat is een ziekte. Maar al ben ik een uitzondering. Het is toevallig een zieke die ik zelf dik. Het is mijn keus. Ik blijf hier. En als u vinden. Ze vinden me niet. En als ze met de naak komen, dan kan ik altijd nog een eentje gaan zwemmen. En dan. En dan. Ik blijf in het zout. Ik hompel hier wat rond. Het is zo'n beetje mijn zout geworden, deze kloof. Ik wil hier best nog zo'n paar jaar. Gaal er maar aan, een beetje in de zon liggen, zoutkakkerlakken bestuderen op mijn manier. En dan wordt ook los filosoferen, ook op mijn manier. Bijvoorbeeld, dat die manier waarop zoutkakkerlakken met hun afval omgaan, dat ze hun voedsel eerst vluchtig verteren, dan afscheiden en een tijdje later rotten en opnieuw opeten. Veel weg heeft van de manier waarop wij mensen met onze ervaringen en onze herinneringen omgaan. Ja. En op een dag, lang nadat de rust weer is teruggekeerd... ...op een dag, dan zal ik omhoog klimmen in de vroege ochtend... ...en dan ga ik op mijn rug in het zout liggen. Een glas vruchten zat naast mij, of wie weet ben ik dan in de stemmen voor groene ganymedes. Groene ganymedes is vergif. Dat gift op mijn leeftijd niet meer. Dan lig ik daar, dan kijk ik tevreden naar het klimmen van de zon. Die ene echte zon. En dan denk ik, het is mooi geweest. Niet altijd goed... Niet goed genoeg om nog door te willen gaan. Maar je bent er tevreden mee. En dan slaap ik kalm in en word niet meer wakker. Ja. Ja. Kom, zetten jullie nou die maskers op. Trek die kielpluk over je hoofd. Vooruit, het is jullie tijd. David, ik heb jouw jou een klein gezocht. Nou, dank je. Je moet hem eerst over je kinderen. doen. Nee, zet er weer zo'n vieze kakker in de gestopt. <laughs> Ik ga eerst. Jullie moeten vlak achter me blijven en precies doen wat ik zeg. Maskers dicht. Nou daar, Olin. Oh! Ja. Papa, dat water is koud. Op, goed, daar gaat de kunnen er achteraan. Goed, vooruit uiteraard. Echt. Wat zeg je, David? Naar mijn kieven praten, anders versta ik je niet goed. Zo beter. Ja, je hoeft niet te schreeuwen. Wat zei je nou? Dat hij dat niet gezegd had. Wat niet? Dat op schijnwerpetjes in onze kieven hebben. Hij dacht natuurlijk, dat weet iedereen. Gek, hè, al die visjes? En zoveel, zo dichtbij het zout. Geen spoor van vervuiling. Dat was vroeger wel anders. Kijk daar eens. Net een zwarte kastanje. Niet aankomen. Zijn zeejegel, die prik. Is die niet erg gevaarlijk? Nee, maar dit is geen lekker gevoel. Ik krijg. Een... Zeg Zeg Yasu. Ja, slappen. Komen er echt geen haai op ons af? Nee, het is nog nooit gebeurd. Ik dacht dat ik een groot beest zag. Kan een dolfijn zijn. Ja, hier, hier op aarde zwemmen dolfijnen vrij rond, hè? Dolfijnen worden juist aangetrokken door de signalen waar we de haaien mee wegjagen. Ik weet ook niet waarom. Zeg Arlene? David schreeuwt toch niet zo. Ik denk telkens dat mijn kiemen verkeerd zijn afgesteld. Weet je wat Yasu aan doet denken? Nee. Uh, Annie die twee dolfijnen op Juno, weet je nog? In een vier Free Free. Die had ook het grappen waar iemand om kon lachen. Uh, alleen ze zelf, dit was Yasu. Ja. Hoor je wel hoor. Uh, ik richt het niet op jouw kiebe. Kan het je niet schelen dat ik alles heb verstaan? Nee. Het is geen geheim. Ik weet niet of ik het wel leuk vind om het te weten. Ja, zo uitstekend. Vlakbij een boot. Oh ja. Toepers vissen hier altijd. Hé. Hey. Hé, hey, hebben jullie het gehoord? Nee. nee, wat dan, wat moeten we dan gehoord hebben? Wij troepers, wij hebben een ruimteschip overwonnen. We hebben het gewoon, gewoon gevangen bij onze netten. <laughs> en dan hebben ze zich overgegeven aan de oppertoop. De oppertoop, daar willen wij ook heen. Ik bedoel, uh, kunt u ons brengen? Ja, natuurlijk. Oppertoop, afsluiter... Ik ben van mijn leven niet zo verbaasd geweest. Het komt me bijna ongeloofwaardig voor dat u met uw middelen de brutale overval hebt beëindigd. Wij hebben intussen met de commandant gesproken. En de politie? Ik bedoel, is die al ter plaatse? Er heeft inmiddels een ander bezoek plaatsgevonden. Een ander bezoek? Iemand die u graag zou willen spreken voor we verdere stappen ondernemen. Iemand die mij wil spreken? Maar natuurlijk, Yukio Kurisawa. Ik heb goed nieuws voor u. Dus heb ik mij persoonlijk hierheen gehaast om u dat te brengen. Imper drie. drie hier. Overigens, ik heb mij niet vergist. Die martiaanse oorplaten staan hier nog steeds uitstekend. Per drie? Ik begrijp het niet. Hoe durft u, uitgerekend u hier te komen? Mm. Dit was het vijftiende deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie van Henk van Kerkwek. De vertelster was twee Arone. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek, Eileen door Corrie van der Linde, David door Olaf Wijnands. De oppertoep was Job van der Donk, de afsluiter Jan Borkus. De oude man werd gespeeld door Dick Zwidden. Yasu door Eva Jansen, de overvaller was Hans Hoekman, agent 14. Ger Smit en in per drie Frans Varsen. Daarnaast hoorde u de stemmen van Donald de Marcas en Kees van Ooyen. De muziek voor deze serie werd geschreven door Bernard van Buurde, technische realisatie Jan Bosboom, B. Gertenbach, Willem Schrijgrond en Max Westra, regie Ad Leupla.